van Brakel met het NOS Journaal. Guido van Woerkom vindt dat hij volhouding dichter bij elkaar had gelegen. Van Woerkom kreeg donderdag 91 van de 150 stemmen in de Tweede Kamer. Hij vindt dat hij niet echt beschadigd is in de procedure, maar van Woerkom vindt wel dat hij een flinke kras heeft opgelopen.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 De meerderheid van de Spanjaarden staat achter de monarchie... maar vindt ook dat er in de toekomst een referendum moet komen... over de vraag of het land een republiek moet worden. Dat schrijft de krant El País na een enquête. 49% van de ondervraagden geeft op dit moment de voorkeur aan de monarchie... met Felipe als koning. 36% heeft liever een president. Het weer af en toe zon op de meeste plaatsen droog, tussen de 20 en 26 graden. Vanavond en vannacht, vooral in het zuiden en zuidoosten, weer kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A1 Amersfoort Amsterdam, bij Muiderslot 2 kilometer, twee rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Is zin in ZFM. ZFM met nu Zandvoort op zondag. Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Zo, een lekker ruik begin van uur 2 van Zandvoort op zondag. Een zonnige zondagmiddag in Zandvoort. Jorde Santana en Cis u Uur 2 met daarin de volgende onderwerpen. Nou, naar de volgende plaat gaan we eerst weer snel schakelen naar Joop van Es. Want die volgt voor ons de finale van de om de landstitel. Want de TCZ, de tennisclub Zandvoort, speelt daar tegen Alta. En we verlieten hem bij een 2-0 achterstand voor de Zandvoortse tennissers. Dus na de volgende plaat gaan we gelijk schakelen... kijken hoe de heren het eraf brengen... want de dames singles zijn bij de verloren gegaan. Verder natuurlijk om half vier het vaste item... de evenementenagenda. En we hebben weer een uitgebreide evenementenagenda... want er is weer van alles te doen... in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Dus houdt en papier vast bij de hand. Verder volgen we natuurlijk uh, uh, Joost Luiten die momenteel uh, in Oostenrijk zijn titel verdedigt... tijdens de golftoernooi, de Lioness Open... Uh, en we gaan natuurlijk ook uh, voor u volgen, en die staat daar om het punt van het beginnen. De wedstrijd tussen uh, Nadal en Djokovic. En dan heb ik het over de finale tennis op Roland Garros. Dus genoeg reden om uw radio op ZFM af te stemmen. Zo, voor, voor zover je dat nog niet gedaan heeft. Ja, zo is het, uh, Albert Goed. Jan. Zo was de muziek. Ja, en jouw fris zometeen meteen. de ja. van K.O.M.A. Hier is de Lambada. Lekkere zonnige klanken van Kaoma waren dat. En de Lambada is even kijken hoor. Gewoon, we gaan gewoon even live bellen met uh, Joop Fres. Probeer het even in de uitzending om uh, contact te krijgen. Want we willen natuurlijk weten hoe het met de Salfordse tennisclub is. Dat klinkt niet goed. Salfordse tennisclub is uh, in de finale die ze vanmiddag uh, spelen Albert-Jan. Mijn lijn is dood. Ja, die, uh, die is inderdaad dood. Doet niks meer. Dus, de ruim een plaatje. Ja, jij ja, nee, ja, hebt nieuws over uh, Luiten, geloof ik. Luiten, ja. Luiten, uh, het, het is ongemeen spannend daar in, uh, in Oostenrijk. Want uh, Joost Luiten uh, ja, heeft toch, ik zei het al, uh, wat een, een wisselende scorekaart over de eerste negen ingeleverd. En uh, hij staat voor de dag op plus één. Dus uh, hij is uh, momenteel de alleen derde met min tien. En uh, Bernd Wiesberger, de Oostenrijker staat samen met Michael Lundberg uh, op min 11. Dus uh, Joost Luiten staat één slag achter de leiders, om het zomaar eens te zeggen. Met op. nog een uh, acht hols te gaan. Oké, okay, hier is de zonnetans. En daarna hopelijk contact met Job van is. van het jaar. Dat was de Sonntans, jawel. Het is 16 minuten over 3 uur. We hebben net even contact gehad met uh, Joop Nog steeds uh, 2-0 voor Alta. En uh, nog uh, niks bekend verder over het spel... ...van de heren van uh, de Sonnfoortse Tennis Club. Zodra daar meer nieuws over komt... ...hoor je het uiteraard bij CFM. Dat was de CEO van Jet Rebel, Jordan, on top of the world. Wil je trouwens uh, meekijken in de studio van CFM? Dat kan, hè? Ga gewoon even naar internet naar www.zfm-live.nl. En dan uh, kan je live meekijken op de twee webcams die we hier hebben. En dan uh, zie je af en toe een, uh, dansende Willem van deze. Ook leuk, kan je ook lekker <lacht> van genieten. Lekker kleurtje heeft hij jou, trouwens, hè? Ja, zeker. Ik hij is zeker of... bij de piste races hij geweest. Het was een zijn voordelen als je eens op het op verslag mag doen... vanaf het circuit. Kijk een lekker kleurtje, van. Dat bedoel ik. Nou, tennis is ook uh, gaande, Albert Young. Ja, we gaan eens even nog naar gisteren uh, en wel naar Parijs. Want uh, gisteren werd de damesfinale verspeeld op Roland Garros. En uh, de tennisster Maria Sharapova klom naar haar eindzegen uh, in Parijs. De tribune om op, op meteen een feestje te vieren met haar team... onder wie haar Nederlandse coach Sven Groeneveld. Ik wil iedereen van mijn team bedanken en vooral ook Sven voor je positieve energie en de manier waarop je elke dag keihard met me hebt gewerkt. We hebben het moeilijk gehad in het begin, maar dit is echt een prachtige beloning... al dus de 27-jarige Sharapova. Als jong meisje droomde ik ervan om dit geweldige toernooi te winnen... en dat is me nu al voor de tweede keer gelukt. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor, liet de inmiddels vijfvoudig winnares... van een Grand Slam toernooi weten. Ze ze alle grote vier, eenmaal. Alleen Roland Garot, voor nu voor de tweede keer. Nou Dan naar de dag van vandaag, een droomfinale uh, in Parijs... Tussen uh, Djokovic en uh, Nadal. Uh, Rafael Nadal maakte vandaag uh, op het Parijse greffel jacht op zijn vijfde titel op rij en negende in totaal. De Spaanse favoriet staat echter tegenover niemand minder dan Novak Djokovic. De Servier won het Franse Open nog nooit. De enige Grand Slam titel die nog ontbreekt op zijn erelijst is deze in Roland Garros. Inzet is bovendien de eerste plaats op de wereldranglijst. Geheimen voor elkaar hebben de beste tennissers op dit moment niet. Ze troffen elkaar tot dusver al 42 keer. Djokovic won de laatste vier onderlinge duels, waaronder die in Rome op Greffel. Maar op het gemalen baksteen verstaat Nadal nog ruim in de plus. Bovendien voelt hij zich thuis in Parijs, waarin hij 65 van de 66 keer als winnaar van de baan stapte. De enige verliespartij dateert uit 2009. Nadal is zonder enige twijfel de favoriet al dus Djokovic. Maar oké, okay, het gaat ook uh, lekker uh, met mij de laatste weken. Rome heeft me vertrouwen gegeven. Nadal verloor recentelijk een paar keer op zijn favoriete ondergrond. Dat klopt, maar wanneer ik speel zoals tegen Murray in de halve finale... zal dat niet gebeuren. En momenteel zijn ze begonnen en is het stand 1-1. En tot zover het tennisnieuws. Zometeen de evenementagenda. En dat is weer een lang hoor. Die hoor je om half vier. Maar eerst lekker de muziek. Hier is de Cures. En we mogen deze Ellen Clark gewoon een stompforkter noemen, hoor. Jawel. Je met zijn nieuwe single Sweet Taste bij CFM. Het is uh, één minuut voor half vier. We zijn een minuutje te vroeg eigenlijk, oh. Albert-Jan. Dat gebeurt meestal niet. Nee, maar, maar... het is wel, wel goed dat we iets eerder beginnen. Jawel, want hij is weer lang zeker, hè? De ja. evenementen Hij is weer heel erg lang. En ja, dat is mooi. Want ik bedoel, je hebt er wel zo'n mensen, die notoire klagers... die zeggen, er gebeurt nooit wat in Zandvoort. Nou, Zandvoort staat bol van de evenementen. De allereerste die ik u onder uw aandacht wil brengen... is een kleurrijke expositie bij Pluspunt Zandvoort. Bij Pluspunt is regelmatig uh, nieuwe amateurkunst te bewonderen. De maanden juni en juli zijn diverse werken van cursisten... van het open atelier van Mona Meijer-Aardegeest te bewonderen. De schilderijen van Aardveer, Mea de Vries, Paula Smit Kunst... Carla Hoogendijk en Wim van Duin maken van de ontvangstruimte van Pluspunt een kleurrijk geheel. Uiteraard zijn de schilderijen ook te koop. U bent enthousiast geworden en u wilt er een keer gaan schilderen? Dat kan ook, want het open atelier is er weer van 9 september tot met 16 december. U kunt zich opgeven bij de balie van Pluspunt Zandvoort, Vlemingstraat 55... of via de website www.pluspuntzandvoort.nl. En vanaf afgelopen vrijdag is het uitverkoop... en wel de zomerseil een grote boekenverkoop in de bibliotheek Zandvoort. Vanaf afgelopen vrijdag houdt de bibliotheek tijdens openingsuren... een grote verkoop van afgeschreven materialen... waaronder jeugdboeken, romans, non-fictie en bundels met tijdschriften. De verkoop vindt plaats in de bibliotheek Zandvoort... louis -David carré 1 te Zandvoort. Iedereen is welkom, ook niet leden. Dan gaan we naar vanmiddag. Vanmiddag een uh, ja, heel verrassend uh, uh, optreden van Trio Mani. En dat be, dan hebben we het over uh, Café 4 aan de Haltestraat. Van Edith Piaf, Jacques Brel, Ramse Shaffi, Van de Franse chanson naar Nederlands lied met af en toe een vleugje Engels. Geniet, luister en zing mee met dit uh, hele verrassende Trio Mani. En dat begint allemaal om 5 uur in Café 4. En wie dan nog niet uitgefeest is... ja, vanavond is het weer zover... Zandvoort Alive. Voel je het warme zand al tussen de tenen... terwijl je een heerlijk vers gemaakte mojito drinkt? Heel goed, Zandvoort Alive zorgt namelijk weer voor twee stranddagen... die je in ieder geval alvast in de agenda kunt zetten. Je geld kan je in je zak houden, want de toegang is gratis. Maar als je toch euro's over de balk wilt smijten... dan weten ze er bij Bar van Mango's zeker wel raad mee. Laat de zomer maar komen. En dan hebben we het over Mango's Beach Bar en Brussel's aan zee... Boulevard Bernard 14 en 15. En het begint allemaal vanmiddag om 4 uur... en duurt tot een uur of 12 vannacht. Meer informatie kunt u vinden op www.zandvoortalive.nl. www.zandvoortalive.nl en ja, vandaag is de rustdag, maar morgen barst het racegeweld weer los... tijdens de tweede dag van de Pinkster Races op het circuitpark Zandvoort. Naast een selectie van Nederlandse kampioenschappen... omvat het, het raceprogramma op het circuitpark Zandvoort... een internationale line-up van spectaculaire gastseries. En het begint morgenochtend allemaal al om negen uur. Dan hebben we het natuurlijk over het circuitpark Zandvoort... aan de burgemeester van Alphenstraat 108. Wilt u het programma even bekijken? Ga dan naar hun website. www.cpz.nl www.cpz.nl En ook ZFM is erbij. Want onze verslaggever Willem van Densen zal in de middag live verslag doen. Van de diverse races waar ook uh, zelfs Zandvoorters en mensen uit de nabije omgeving deelnemen. Racegeweld vanaf morgenochtend 9 uur tijdens de tweede dag van de Pinkster Races op het circuitpark Zandvoort. Gaan we naar 9 juni. Dan hebben we het over Zandvoorts Open Golf Surf wedstrijd. En uh, we, ze hebben weer mooie prijzen gesponsord gekregen. En de prijzen zijn dan ook nu weer voor de dames hetzelfde als voor de heren. Naast de wedstrijden uh, hebben we ze weer een gezellige surfmarkt... live muziek, clinics en nog veel meer. En als er nog plek is kun je tussen half negen en half tien... op de dag zelf ook nog inschrijven. En dan hebben we het over Skyline, de Australian Beach Bar... strandafgang de Vauvage 13. En dat is dus allemaal 9 uh, juni... De uh, prijs per persoon deelname is 10 euro voor leden en 20 euro voor niet-leden. En als u gewoon wilt kijken, bent u natuurlijk ook van harte welkom... op deze 9e juni tijdens het Zandvoorts Open Golf Surf wedstrijd. Dan gaan we buitenspelen en dat gaan we namelijk doen in Zandvoort Noord. Want op woensdag 11 juni 2014, dit jaar dus, is er weer zover. Dan wordt de Nationale Buitenspeeldag gehouden. Deze keer is het in Zandvoort in de sfeer van Expeditie Robinson. Naast Expeditie Robinson zal er ook een springkussen aanwezig zijn... en kunnen de kinderen geschminkt worden... Alle kinderen zijn welkom. De locatie is het parkeerterrein gelegen voor het gebouw van Pluspunt en de VOMAR aan de Vlemingstraat 55. De activiteiten op deze 11 juni gaan om 1 uur van start en lopen door tot en met 4 uur in de middag. Dus op 11 juni de buitenspeeldag in Zandvoort Noord. En ZFM, aanstaande woensdag is het weer zover. Dan is het weer tussen 4 en 6 live vanuit de studio ZFM Jong Zandvoort.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 Ook voor de samenstelling van het programma is Thomas verantwoordelijk. ZFM Jong Zandvoort is iedere tweede woensdag van de maand te beluisteren tussen 4 en 6 op ZFM Zandvoort. Dus jeugd, luister ook gezellig mee aanstaande woensdag. Dan gaan we naar 12 juni en dan hebben we het over Ayuma Summer Sessions. En dat, is, uh, dat begint allemaal om 8 uur en duurt tot 12 uur. Het is een uh, live muziekprogramma en met vele informatie en Ayuma Summer Session. En dat is dus Thursday, de 15e mei, met medewerker van Stefan Schmid, Klaoud Toft en Nadia Bazurto. Allemaal op 12 juni, vanaf 8 uur, strandpaviljoen Ayuma, strandafgang Zuidorduin 2. Dan gaan we weer, dan duiken we de kunst weer in. Dan is het weer Keramiek Expo, en dat is van vrijdag 13 juni tot en met zondag 13 juli. Exposeren 16 beeldende kunstenaars in het Zandvoorts Museum. Wat ze met elkaar gemeen hebben is dat zij allemaal werken met het materiaal keramiek. Het is een gevarieerde, kleurrijke tentoonstelling waarin de vele mogelijkheden van keramiek te zien zullen zijn. Er zal figuratief, abstract, monumentaal, klein, verfijnd, grof speels en strak werk getoond worden. Dus daarvoor kunt u zich melden in het Zandvoorts Museum, Zvaluestraat, nummer 1. Meer informatie kunt u vinden op www.zandvoortsmuseum.nl. Dat allemaal vanaf 13, juur, 13 juni, keramiek expo in het Zandvoortsmuseum. Dan is het weer tijd voor Theo Hilbers' vismaaltijd. Het nostalgische evenement heeft zijn oorsprong gevonden in 1970... en werd door Weiland Theo Hilbers tot 1986 elk jaar op het Gasthuisplein georganiseerd. Dit jaar zal zijn zoon Erwin Hilbers het stokje voor de vierde keer overnemen... en samen met Kroonvis... Het Wapen van Zandvoort en de Wurf... er weer een gezellig evenement van maken. De kaarten kosten 13,50 euro. Hiervoor krijgt men een lekker voorgerechtje... een geweldige kabeljauw met salade en toebehoren... en een consumptie. De kaarten zijn te koop bij Bruna aan de Grote Krocht... de VVV in de Bakkerstraat... het Museum aan de Svaluweestraat... en Café 4 in de Haltenstraat. En dat hebben we dus over 13 juni... het Gasthuisplein Theo Hilbers Vismaaltijd. Dan de Haringhappers gaan voor de aanschaf... van strand- en zeewaardige super... Rolstoel en dat hebben we het over 14 juni. Op zaterdag 14 juni vindt het bij het strandpaviljoen Thalassa te Zandvoort voor de tiende maal het jaarlijkse festijn Haringhappen plaats, dat inmiddels is uitgegroeid tot het regionale evenement op visgebied. Hoogtepunt is de presentatie door Huig Molenaar en zijn al even deskundige zoon Bram. Zij tonen dagverse vis en vertellen daarbij allebei wetenswaardigheden over de producten van de Noordzee, hun hofleverancier. Het is eigenlijk uniek aanschouwelijk onderwijs. Daarna kan iedereen die een toegangskaart gekocht heeft... genieten van de Hollandse Nieuwe. Natuurlijk vers van het mes en met de, uiteraard het traditionele glaasje korenwijn. Voor overige consumpties zijn muntjes te koop. We hebben het dan over Talassa strandafgang Bernaar 18... e en dat is allemaal op die 14e juni en dat begint om 2 uur. Meer informatie kunt u vinden op www.talassa18.nl www 18nl Dan ook zaterdag 14 juni organiseert Pedai 5... Star IDC Dive Resort Scuba Republic in Zandvoort aan Zee. Het spectaculaire dive-in-evenement. Tijdens deze veelzijdige dag kunnen beginnende en ervaren duikers kennis maken met onder andere Discovery Scuba, Scuba site Mount Diving, Rebreather Diving, Free Diving, Pro-opleidingen en Noordzee Rip Duiken. Er zullen presentaties en workshops in het zwembad gegeven worden. Daarnaast varen ze ook met een Rip de Noordzee op. See you at the beach op deze zaterdag 14 juni. 14 juni is het ook uh, ja, uh, muziek op het Circuit Park Zandvoort. dan heb ik het over In The Cloud Festival. Op zaterdag 14 juni uh, is het festival aan de kust van Zandvoort. Op het romeruchtige Circuit Park schieten de organisaties hun publiek de wolken in... met een geraffineerde selectie aan topartiesten. Waaronder Matthias Karen, Danny Dees, Christian Smit, Webda, Stefan Botsin en vele, vele anderen... Een klikfestival in de Cloud Festival op 14 juni op het circuitpark Zandvoort. En dan wordt het natuurlijk ook nog geraced, En dan heb ik het ook over 14 juni. Uh, het Benelux Open Races. De Benelux Open Races verwelkomen verschillende club race series op het circuitpark Zandvoort. Met een hoofdrol die is weggelegd voor de pittige Volkswagenkevers uit de VW Fun Cup. Meer informatie kunt daarover kunt u vinden op www.circuit-zandvoort.nl zandvoortnl www dan gaan we naar de kunst- en de boekenmarkt op het Badhuisplein. En dat is op 15 juni. Uh, naast de sponsor het, naast het, de sponsor het Holland Casino zal zo zondag 15 uh, van alles te zien en te koop zijn. Van 10 uur tot s morgens tot 5 uur s middags. Uit heel Nederland komen de antiquaren naar Zandvoort om hun mooiste boeken tentoon te stellen. En eventueel te verkopen. Dus dat allemaal op 15 juni. En het begint om 11 uur op het Badhuisplein. De kunst- en boekenmarkt. En het gaat weer gebeuren, ja hoor, culinair Zandvoort. Het gezelligste even culinaire evenement van Zandvoort aan Zee. Lekker eten op het Gassensplein met keuze uit meer dan elf restaurants... en diverse kleine gerechten voor maximaal zes schaddenkoppen. En één schaddenkop staat voor één euro. Meer informatie over dit prachtige culinaire evenement kunt u vinden op... www.culinaire-zandvoort.nl zandvoortnl www tot zover. Er is genoeg te doen, op uh, het jan in Sonfort. Dat lijkt mij wel. Ja, ja. bijna twaalf minuten. De oh, even de agenda. Nou, keurig hoor. <lacht> Wil je er even de middag nalezen? Ga gewoon even naar je tv. Zet hem op kanaal 40 digitaal. ZFM TV heb je 24 uur per dag, de laatste nieuwtjes en uiteraard ook de uitgaansagenda. Nog even voordat we het volgende plaatje in gaan starten een uh, duivenbericht. Een ingekomen <laughs> duivenbericht. Kroon en Kroon die zijn uh, Vitesse-kampioen van uh, de postduivenvereniging Pleinus geworden. Uiteraard ook namens CfM van harte gefeliciteerd. Like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 just Wel een beetje saai dan hoor en meet myself and I Zit je daar in je eentje, Albert Jan? jong. helemaal niks aan. Je hoort de single van Dela Sol en Mima, zelf en I. Nou, ik denk dat als je met de trein naar Zofort toe gaat... Hè, net als gisteren bijvoorbeeld... Ja. dat hebben we zelf kunnen aanschouwen... dan was het niet tegen Mima, zelf en I. Nee, dat waren... Nee, waren genoeg andere mensen bij. Wie, is en de rest. Ja, <laughs> vol de treinen richting Salvoort dit weekende. We gaan eens even kijken naar een tweetal tussenstanden. We hebben het over tennis en het golf. Ja, we hebben uh, Roland Garros. Momenteel uh, een 4-3 voorsprong uh, voor Djokovic, Maar dat, uh, nu uh, staat uh, Nadal weer klaar om te gaan serveren. Dus nog geen... Service breaks in deze wedstrijd. En ik denk dat het een lange partij gaat worden. In een zinderende, hete... Ja, koepel Ja, bak mag ik wel zeggen. Want het is echt... Uh, het zweet druipt de spelers van het gezicht af. En uh, in Oostenrijk, daar wordt gegolft uh, Joost Luiten. Hij heeft zich enigszins hersteld... Uh, van uh, zijn wisselvallige eerste uh, negen. Hij staat nu uh, weer level par... Uh, maar uh, hij staat nu op, op, momenteel op min 10. En uh, gedeeld derde met Lee Slattery. Uh, uh, ook op min 10. Maar hij staat nu dus twee uh, slagen achter de leiders. En dat is dus de Oostenrijker Bernd Wiesberger. Die staat op min 12 samen met... Die speelt trouwens een briljante ronde. Deze de Zweed Michael Lundberg. Die speelt vandaag min 7. En die staat ook op min 12. Dus twee leiders in het... Oostenrijkse Open en Joost Luiten volgt uh, op een gedeelde derde plaats... met een score van min 10. Oké, okay, kan hij nog uh, gaan winnen, Luiten? Zou kunnen, maar dan moet hij wel even birdies gaan maken op die laatste hols. Even flink aan de bak dus. Ja. Oké, okay, we hebben vandaag een jarige job. Jawel, jawel, jawel, jawel. Irina, van harte gefeliciteerd. Ze is vandaag 24 geworden. Dat nee? stond op Facebook in ieder geval. 24 lentes. Nou, dat godion. geloof ik. Ja, absoluut. Okay. Van harte gefeliciteerd namens CFM. Voor de jarige Job van Vraag. Irina, nogmaals van harte gefeliciteerd. Jorah, happy birthday! En hier is Chances. Kijk van die plaat die heb ik werkelijk nog nooit gehoord. Nee, de, de, de, de, de, jij wel, maar... een Beetje langer blijven hangen eh, op zaterdagavond. <lacht> oh, goed. Paul What's Cfm, en Watts bij CfM, dat was de uh, single Changes. Zo, het uh, tweede uur van uh, Zandvoort op zondag zit er inmiddels alweer op. Zo meteen zijn we er nog een uur lang met onder meer het gedicht van de week... Dier van de week, sport en nog vele andere ontwerpen. Graag tot zo na vier uur.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 <laughs> my name is MC Sweed, and I also DJ. I didn't cool, so like the schools, I took another way. You like the mic and G, so I use my voice.